Man Vriend met het NOS Journaal. Het vliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op een schuur in het Hollandse Veld in Drenthe had een motorstoring. Het was rond half twaalf opgestegen vanuit Hogeveen en kreeg al vrij snel problemen. De piloot zette een noodlanding in en kwam op een schuur terecht. Het toestel schoot daarna door, ging dwars door een volière heen en kwam in de achtertuin van een huis tot stilstand. Beide inzittenden van het vliegtuigje raakten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Ook een man die in de schuur was is licht gewond geraakt, maar hij kon ter plekke worden behandeld. De politie in Dortmund heeft een 30-jarige vrouw aangehouden over de moord op drie kinderen. De vrouw is de partner van de vader van de kinderen. Hun lichamen werden gisteren gevonden na een brand in de woning van het gezin. Een vierjarig jongetje en zijn 12-jarige zus waren al overleden. Een jongetje van 10 bezweek later in het ziekenhuis. Uit de sectie blijkt dat de kinderen door geweld om het leven zijn gebracht. De vader van de kinderen is geen verdachte in de zaak. In Amsterdam is de Canal Parade aan de gang. De traditionele botenparade voor homo's, lesbiennes en biseksuelen bestaat dit jaar uit 80 boten. Ze vertrokken vanuit het Westerdok en varen de Prinsengracht af. Er staan honderdduizenden mensen langs de kant. Op de kanaalparade is het start zijn gegeven voor de kandidaatstelling van Amsterdam voor de Gay Games van 2018. Amsterdam stelde zich vorige maand kandidaat. Therrandy Martina heeft zich op de Olympische Spelen op de 100 meter geplaatst voor de halve finales. Hij eindigde in zijn serie als derde wat voldoende was om door te gaan. Zijn tijd was 10 seconden en 20 honderdste. De grote favorieten, waaronder ook Usain Bolt, gingen allemaal door naar de halve finale. Op de 400 meter plaatste de Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius zich voor de volgende ronde. Hij heeft twee kunstbenen van carbon en wordt daarom de Blade Runner genoemd.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 I'm so alone with the Zoffert op zaterdag wordt op maandagmorgen herhaald tussen 8 en 11 uur. En vandaar even plaats over de Monday. Ja, dat moet ook gebeuren. Door de New Moon on Monday. De single van Duran Duran uit de jaren 80. Vanavond Jazzby uit de beach. Heel veel mensen zijn al bezig met de voorbereiding. Ik zag net het toilet langs rijden. Dus dat wordt keurig op zijn plek gezet. Alles wordt weer keurig verzorgd voor vanavond. ZFN ...voor Zandvoort en de regio. En Wij zijn er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag... ...en in dit uur het volgende. Uiteraard luisteraars rond de klok van half vier... ...de evenementenagenda, dus ik zou zeggen... ...houdt uw pen en papier bij de hand... Het, uh, het eerste evenement zit er al aan te komen. Zoals gezegd: Jazz Behind the Beach. Vanavond door het hele dorp heen. Lekkere sfeervolle jazzmuziek en uh, aanverwante muziek. En uh, heerlijk gezellig. Het blijft overwegend droog, hebben we begrepen. Gelukkig maar. Dus uh, maak er dus geen zorgen. Maar geniet ervan en maak er een lekkere swingende avond van. Uh, uiteraard. Wat hebben we nog meer dit uur? Uh, ja, uh, we krijgen uh, rond de klok van kwart voor vier. Hebben we een interview met uh, Titia? En Titia vertegenwoordigt de caravaan die momenteel. Uh, uh, in Zandvoort vertoeft. Dus vanaf dan... afgelopen woensdag, ja, hè? vanaf in. afgelopen woensdag tot met morgen, meen ik. Die komt rond de klok van kwart voor vier vertellen over wat er allemaal nog te doen staat in het kader van het kunstzinnige gebeuren. Uh, als het goed is, komt onze sportverslaggever Joop van Es nog even langs, want die gaat ook met ons praten over, uh, ja, over de Olympische Spelen uiteraard, over de afgelopen weken uh, opzienbarende gebeurtenissen en over hetgeen wat er de komende week nog te wachten staat. Rond de klok van kwart over vier gaan we proberen even te schakelen met onze verslaggever Verslaggever Ben Zonneveld, want die is in de aanwezig bij de caravaan. En die doet dan even live verslag vanaf het strand. Verder hebben we natuurlijk nog veel muziek. En uiteraard van modern tot jazz. Zoals vanavond ook het geval zou zijn in het dorp. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender. ZFM, al ge waar gevestigd tijdens het Gasthuisplein. Een zonnige Gasthuisplein. Zullen we even een modern plaatje doen dan? Ja, we moeten ook doe ja, Doe een modern plaatje, denken. Hier komt hij hoor. Da -bapa. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед Мы с соседями не знали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 Lekker de zaterdagmiddag. De vrolijke muziek van Baks op de Salfordse Radio. You're uh, making your mind up. En het is uh, inmiddels uh, kwart over drie geweest. Nou, hij is gearriveerd in de studio van CFM. Joop van Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en luisteraars Goedemiddag. natuurlijk. Ja. Ja. Goedemiddag Joop. Welkom in de studio. Dank je. Nog lekker genoten van de jazz uh, gisteravond. Ja, ja, ik, ja, ik geniet er altijd wel van, van muziek. Als het mijn smaak is, laat ik het zo zeggen. Okay. Jullie, jullie kennen mijn smaak. Ja, ja, ja. Maar jij, jij hebt een rondje, rondje dorp gedaan, ja. om het zo moeten zeggen. Ja. Wat vond jij daar uitspringen? De uitspringen vond ik uh, Esme, dat is een uh, zangeres van 21, bij mijn weten, bij, uh, bij Nuf. Heeft een vaste uh, gitarist bij zich. Ontzettend leuke muziek. Klonk als een klok. En er zit geen mens. Helemaal niet Ach, op. Ja, op het terras, terras ja, maar binnen niet. Ze traden binnen op, gewoon twee bakkrukken met een, met een versterkertje en een, een boxie. Gewoon geweldige muziek, mensen. Echt ja, waar? Sneu. Studeren ja. aan, het, uh, aan het conservatorium in Haarlem. Ik wist niet eens dat Haarlem een conservatorium had, maar goed, dat blijkt dus <laughs> ook het geval te zijn. Uh, ja. En ik denk dat uh, Marian en Carlo gewoon hun nek hebben uitgestoken. Want dit is goed. En verder heb je, heb je nog andere. Ja, uh, het was bij Vier reet druk natuurlijk. Uh, ja. de, maar, geen jazz, maar wel ontzettend lekkere muziek natuurlijk. Waar ja. Echt de, de, de gasten van Vier die er altijd komen. Ontzettend veel van nou, allemaal mensen in de leeftijd van, uh, van uh, Rob zeg maar. Ja, ja ik zat uh, uh, nou, het, was, het was er ook geweldig druk natuurlijk. Uh, ja, Jansen die, die trekt die mensen aan gewoon. En dan ben ik natuurlijk bij de Lamzaal geweest. Daar traden Vivian Mulder en, en Johan Mulder op. Samen met, uh, met Pieter den Boer. En hoe heet die toeteraar ook alweer? Jij hebt het daar voor je liggen. Ik kan even niet op zijn naam komen. Uh, Café Lamstra was je geweest, ja. Mulder Mulder op podium, Harams Jags echtpaar, Fytham ja. bespeelde contrabas en John de Toetsen. Ja. Oh, er staat niks bij wie die toeteraar was. Uh, Tonaris van eerst Wouter. Ja, zie je wel. Wouter. die, die treedt ook met zijn eigen groep regelmatig in Zandvoort op. En dan zijn we natuurlijk bij Tonarissen geweest, die had een, een goede muziek, echt goed, klonk als een klok, maar het was er dus niet druk. Nee, maar het is nou ben ik daar geweest, rond, het was net donker, zeg maar een uur of tien, kwart over tien. Ik weet niet of er later nog is iets geweest, dat weet ik niet, kan ik niet over oordeel. Verder ben ik bij Café Koper geweest, daar trad Aron Spoor op. Nou, daar, daar ga je voor zeker. Ja, dat is... Uh, Hetzelfde ja. gebeurde bij XL, daar trad uh, Gergoenen dan met zijn uh, mainstream jazz uh, yes, combo. Was, was die vibrefonist er ook weer bij? Nee, was maar waar. Ah, ja, was maar waar. De... Hij heeft wel een nieuwe zangeres en een nieuwe toetsenist. Oké. Okay. En een nieuwe bassist. Oké, okay, maar dat klonk gewoon vertrouwd. Mainstream ja. jazz, muziek. Oké, okay, nou is goed. kan je echt een baal aan vallen. Dat doe je goed, want iedereen houdt ervan. Ja, klopt. Wel oh, muziek. Oké. Okay. Zullen we eens een plaatje draaien en ja. dan over de Olympische spelen? Dat wilde dan ik dacht... net ga voorstellen. <laughs> okay, gaan voorstellen. We... Oké. Hier is What is Jazz. Van? Jij, uh, ja, oh, ja, hij doet het niet trouwens. Kup, oh oh gaas. Ja, Oké, okay, goed Hij ja, doet het wel. Jazeker. You found the funk. Nou you'll have to swing it jazz jazz you say boy what you doing around my jazz you found the funk now you have to swing it swing swing found the funk you'll have to swing That's it, that's it, ah, feel your heartbeat, <sighs> yeah, that's what the swing is, yeah, you feel it in your heart, feel it up, feel it up, from around my house, baby, man. understand, I've seen your task before. Corrupting my arms. Stay away from Heerlijk ja, Heerlijk, ja lekker. Ja, vanavond ook heel veel jazz in het uh, dorp natuurlijk. Dus daar gaan we met z'n allen van genieten. Volop. Gisteravond dus uh, in de kroegen, in de cafés. Maar vanavond dus gewoon uh, vier podia in het uh, centrum van Zandvoort. En morgen op het strand en vanaf 10 tot 2 uur extra lange ZFM Jazz uitzending. Met dan van 4 uur lang. Samenstelling en presentatie ons welbekende Jazz Team. Dus uh, morgenochtend 10 uur radio, lokaal, ZFM 4 uur live, jazz Even Voor... een, een mededel, ik ben maar één stand in die dit morgen meedoet Ja oké, okay, maar goed, het is wel vanaf een strand Dat vind ik wel jammer Ja, maar dan, we moeten weer terug naar het oude wel, systeem Welke is dat he? die meedoet? Het Club 10. Oké, okay. en wie treedt daarop? Onze gouden oude Ger Groenendal Kijk, dat wordt weer een feestje daar morgen <laughs> Dus nou, van de Jazz gaan we het hebben over de Olympische Spelen Want daar is ook spanning al om Ja, de eerste week zit erop luisteraars Zoals u wellicht uh, weet En momenteel is het damesfinale aan de gang Dat is dus Amerika tegen Rusland En de tussenstand is uh, 2-0 In het voordeel van uh, Bij de eerste set voor Amerika Goed, uh, Joop Wij hebben afgelopen week natuurlijk genoten van uh, veel uh, sport uh, ja, Vanuit sowieso. Londen ja, En uh, wat is ons zoal opgevallen Uiteraard in eerste instantie het fietsen Nee, in eerste instantie, en dat staat me nog zo op. nee, want ik had jou iets eerder gemeld. Oké, okay. ja. nee, Juist, jij hart. zit met de fietsen naar één en ik niet. Oh. Uh, wat mij ontzettend tegenviel, ja. was de reactie van. met name komen we JoJo naar de zilveren medaille op de 400 meter. Vertel. Ja, ik ga vergoud, dus ben ik teleurgesteld. Ze gaan allemaal vergoud. Ja. Oké. Okay, maar... En als het een keer niet lukt, moet je gewoon tevreden zijn met de zilveren medaille, vind ik. Oké. Okay. En oh God, wat zal ze piepen als ze straks niet die gouden weer pakt? Ja. Ik vind dat een slechte mentaliteit, jongens. Het is mijn idee. Hè? Ja, oké, okay. Zij... ik, ik vind dat, dat als jij op een Olympische Spelen, of een wereldkampioenschap, of, of Europese kampioenschap, als je zilver pakt, moet je blij zijn. En met name dan met de Olympische Spelen, moet je blij zijn. En niet zo'n. Van... Dit is niks. Mag ik dat? Nee, maar ja, daar wil ik, ik ook wat op zeggen. Nee, mag ik eerst? Ik eerst <laughs> ja, jij eerst. Want uh, na een andere finale kwam ze uh, ook het, het Sembad uit. En toen zei ze van. Uh, te vroeg de verslaggever ook van hoe ging het. Nou, zegt ze, ik had nog wel sneller gekund. Toen ja, ze de dus finale van de 100 meter was ja, dat. Ja. Nou, de, ja, maar dat, dat heeft. Nou, dat, dat heeft is het blijft kritisch heeft. op zichzelf. Nee, het nee, ja, heeft niks met. Heeft niks mee, het winnen van een gouden medal je heeft niks met de tijd te maken. Oké. Okay. Je, je, je wint of je wint niet. Mm -hmm. En als je niet wint, ben je niet goed genoeg geweest. Nee, maar ik en nou is dat is natuurlijk ja. bij een teamsport want, want de 400 meter vind ik een teamsport Ja, Dan ben je zo sterk als De, als de zwakste schakel En dat bleek een van die twee meiden te zijn Die, die, die is van meer dan 53 seconden uh, Som over die 100 meter ja. Zij kwam ontzettend hard terug Dat hebben we allemaal gezien, dat was geweldig Slag 4 seconden achter en zijn met Met 2 of 3 tienden uh, Maar wees dan tevreden Ben blij Ik, vind ik denk ik... dat het naar afloop komt ze heeft nu nog een, een, een gouden race te gaan. Ja, maar ze, ze zei ook van ook in het interview toen ze die gouden plakken haalde. Van, nou, tot zaterdag blijf ik rustig en daarna ga ik ja. heerlijk feest vieren. Ja, en omdat dat... ze die gouden in, in de zak had. Ja. Als het een zilveren was geweest. Ja, nou oké. Okay. Nee goed, weet ik, niet, weet ik niet. Weet ik niet. Maar goed, de zwemmen. Ja, ja. het is toch. Voor de rest, ja, uh, ik vind de. de... Over het algemeen zelfs, de prestaties van de Nederlanders op dit moment uh, beneden maat eigenlijk. En straks willen we het even over roeien hebben. Ja. Daar kom ik daar zeer zeker op terug. Uh, ook het fietsen eigenlijk, Marianne Vos, ja. schitterend op die wegreis. Teamwork hè? Teamwork. Ja, geweldig. Ja. Je zag in eerste instantie de eerste twee dames zich helemaal te petten fietsen. Om maar tempo te houden. Ja. En toen namen die andere twee het over. Ja. Grandioos. Ja. Geweldig succes. Absoluut. Oh. <laughs> Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja. Pas op, hoor. ze kunnen meekijken. Als ze, huishuis, dan, als ze dan, als ze dan uh, uh, die, die, time, uh, die time trial, die, die, die tijdrit moet doen. moet ja. ze 16e. Ja. Nee, 18e. De andere Nederlandse 16e. Nou, ja, ja. Toen zaten ze, ze door het ijs, maar de groeten was ook op. Ja. Nou, was, was maar Zef, was ze waren er tevreden op. mee. Ja. Vergeleken met de zwemmen? Ja. Oké. Okay. Je, je, je, je maakt je punt. Oké. Okay. <laughs> ja, en dan, dan ja, het roeien. dat is uh, volledig benedenmaat. Er is maar één medaille meegekomen en dat is sinds 1992 niet gebeurd en dat was nog een bronzen en dat was de dames 8. Ja, er is geen ene medaille. Het is echt zeldzaam dat Nederland maar één medaille haalt op de Olympische Spelen met roeien. Ja. Dat wil niet zeggen dat Nederland een topnatie is met de hoe je betreft. Omdat er zijn betere. Maar Nederland is, is, zit er toch zeker tegenaan te hikken, denk ja. ik. Nou, daar tegenover staat dat, dat die bronzen medaille van de dames achter. Dat ja. wel een schitterend present. Misschien zou het zelfs wel zo kunnen zijn. Die dames achter hebben een speciale boot. Is het gemaakt, de, de DSM. Het, het, het karkas, zeg maar. En, en, en, en, dat is speciaal gemaakt. Ja, misschien moet er wel meer techniek in komen in die boot. Weet je wel? Ja. Dat kan ik niet overoordelen. En, en ze zeggen ook dat die baan, bedoel, er zijn overal verklaringen voor, maar ze zeggen dat die roeibaan, als die wind er schuin op staat... Dat niet... Vandaag, vandaag ja. want Engeland moest winnen natuurlijk, werd ja, eigenlijk de, de andere kant geloot. En die ging dus naar binnen toe. Hè? De okay. snelste boten gingen ineens naar binnen, waren dus aan de lijstzijde. Ja. En die waren dus gedeeltelijk uit de wind. En Engeland wint dan ook. Je gaat me toch niet... Denk, denk ik nu wat jij denkt, dat jij denkt te willen rijden? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, daar ga ik me verder even niet op in. Okay. Wat viel je verder nog op uh, van het andere Ja, de, de, de hippische sport, de, de dressuur ja. van het team. Dat valt mij een beetje tegen. Twee, dat ik ze toch wel ingeschat. We zijn uiteindelijk derde geworden, maar het is nog niet klaar. Nee. We krijgen nog de Grand Prix natuurlijk. En dan, dan moeten de met verdeeld worden. En uh, Ankie van Grunsven die, die normaal 78 tot 81 procent rijdt, die reed 73 procent. 4-5-1 ja. geloof ik. Klopt. Nee, ging, ging misschien, misschien is Salineren wel te oud. Dat weet je niet natuurlijk. Het nou, is toch wel geweldig van de hoeveelste. Is het wel niet dat ze naar nou de vierde Olympische Spelen of zo was ze meedoet? Nee. Zal ik uit mijn hoofd. Ja, Vier, dan... Vijfde al. Ja, ja. Maar dat, is, uh, ja. dat, dat viel mij ook op eigenlijk. Goed. Dat over, het, uh, dat over uh, de hippische sport. Verder nog... Uh... Ja, ja, basketbal. ja, Oh man, heb je die dunk gezien? Oh man, dat is verschrikkelijk. Wauw, die wat gaat de beest... wereld over die foto. Wat een beesten zijn een dat dream vind. team. Zeg. Dream team. Ja. tegen Nigeria. En Nigeria is uh, bij mijn weten Afrikaanse kampioen. is Echt niet het eerste beste team. Nee, dat maar voor mij aan uh, Albert-Jan. Maar uh, Amerika, die walst er overheen. 156-73. De grootste stand die ooit in het internationaal <lacht> basketbal is opgetekend... <lacht> <laughs> ja, we, we, we, ja Maar, maar even, even dat is ook zo mooi want het is echt een olympische gedachte Op een gegeven moment hadden de, de Amerikanen hadden gespeeld En uh, iedereen geeft elkaar een handje En op een gegeven moment die ene Die, uh, die tegenstander die loopt uit de lijn Of uit, uit de rij, pakt zijn schoen, gaat, sluit achter weer aan Om nog weer met Kobe Bryant uit te komen tekenen. Toch, toch, die, Even tekenen Die schoen is inmiddels hartstikke duur ja, maar, natuurlijk. Dat geeft even de olympische gedachte ja, ja, ja, ja, ja. aan ja, ja, ja. Maar ja goed Als je dan nagaat dat een uh, Camelo Anthony uh, van de New York Knicks, die maakte op één na het meeste punt in de internationale wedstrijd. Die maakte de 37. Maar wat moeten de anderen dan wel niet gemaakt hebben om op 156 uit te komen? <laughs> ja? Ja, nee, klopt. Nou ja, uh, maar ja, Kobe Bryant doet mee. En die man die kan alles. Die kan ja. spel maken. Die kan punten scoren. Die kan dunken. Die kan schieten. Die... Ja, dat is een fenomeen natuurlijk. En... Uh... Ja, maar die Spanje, kijk, vier jaar geleden was de finale Amerika-Spanje. Ja. En Spanje heeft twee broers van boven de twee meter. Hè. Ja, die ja. spelen ook alle, allebei in de NBA. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, uh, nou, ik zeg ja, de merendel, want niet alleen bij Spanje, maar ook bij Frankrijk en Nigeria en noem maar op, speelt een meeste toch in de NBA, ja. want het zijn gewoon de toppers van de wereld. Maar dat zijn de dingen die mij de eerste week zijn okay. opgevallen. Alweer, nou, volgende week hebben we dan uh, vol met atletiek natuurlijk. Ja, heerlijk. Nou, met de hockey heerlijk, zit heerlijk, we ook, heerlijk, nog, heerlijk. Uh, zit ook nog goed. Ja, nou, Nederland heeft toch de dames met name. We hebben vier wedstrijden gewonnen. Weliswaar op ze kont, maar ze winnen wel weer. Ja, dat was een narrow escape vanmorgen. Maar ze zitten al in de halve finale. Dus ja, dus, nu al ja. Dus wij beginnen alweer te rekenen. En de heren, <laughs> boven verwachting moet ik zeggen. Want uh, ja, vier ja, jaar geleden wel. was het... Uh, ja, ik, ik, wat ik mis dat is een uh, taketakema. Uh... Nou... En iedereen zegt, ja, maar hij is te oud. Daar, daar is een heleboel of te, hij is minder. Daar is een heleboel om te doen geweest. Er staat nu een jonge vent van 22 ja. uh, die de straf komt. Die staat ook voor. door Russel, Ja. Die staat ook Die, die, die, die, die, die scoort zo. All, maar die heeft wel veel meer ervaring in het veld. Ja, maar maar die, die speelt veel meer mee dan die taken, taken maar de laatste keer. Maar goed, die rotzooi, voor, die, die, die ja, ja, onrust moet, die we dan in de aanloop Tuin doet de Noo, je doet mee. Tuin doet nog mee als, uh, als senior. Ja. En om de jeugd op te vangen. Goed, ja. we hebben nog een week te gaan. Ja. En uh, ik zou Lekker, zeggen. He? He? Ja, heerlijk. <laughs> we vallen straks in een zwart gat. Ach, acht dagen nog? Ja, dat hebben we nog niets meer. Nee, klopt. <laughs> en met vanavond natuurlijk de heerlijke mooie finale van, met de twee Nederlanders. Kronen, Jojo en Veldhuis. Uh, Veldhuis ja, Marleen Veldhuis. Goed. Goud en zilver? Goud en bronzen. Goud en bronzen. Ja, hou ik het ook op. Zeg, Joop, hartstikke bedankt voor zover. Ja, graag gedaan. Dus straks nog even voetballen? Ja, ja, je gaat nog niet weg, want straks gaan we nog even over het voetbal hebben. Want dat staat ook weer op het punt te beginnen. Ja. Eerst gaan we zo meteen de evenementenagenda doen. Zullen we dat doen? Ja, pap. Ja, Oké. Okay. <laughs> Komt hij aan naar die plaatje van Crystal Waters? En de Gypsy Woman Jan voordat je de studio gaat verlaten Nog even over het voetbal Want dat gaat ook weer beginnen Ja, volgende week Dus na het volgende weekend uh, staan de eerste bekerwedstrijden alweer op het programma Rob Kijk, leuk Dat begint op de 18e. En uh, dan speelt Zandvoort thuis Om half drie tegen Ode 59 Ode 59 is een zaterdag hoofdklasse Speelt dus twee klassen hoger dan Zandvoort Zal niet al te gemakkelijk worden de dinsdag daarna speelt Zondvoort uit bij Hillegom. En Hillegom is een zondag tweede klasse. En nu zegt men eh, zondag tweede klasse is sterker dan zaterdag tweede klasse. Nou, dat moet dan nog blijken. En dan de zaterdag daarna, eh, de 25e, speelt Zondvoort thuis tegen onze gezellen. En ja, dat is toch een derde klasse zondag. En dat moet dan gewonnen kunnen worden. Alleen die wedstrijd begint om 5 uur. Omdat eh, een, een zondag... Uh, om vijf uur dan moet spelen, mag niet om half drie spelen. Mm -hmm. uh, Zandvoort is dan de, de zaterdagklasse. Die mm -hmm. speelt dan thuis en dan moet het om vijf uur georganiseerd worden. Dat zijn er bepaalde regels van de KNVB Een beetje flauwkul natuurlijk. Het is een beet. Ja, <laughs> je ja, <hier> moet inderdaad <laughs> het hebben weten. En dan Goed. kunnen wij hem niet meenemen op en de uh, dan, uh, nee. nee, helaas. En niet. Nou, dat weet ik niet, uh, want ik, ik kan hier niet op de computer kijken. Misschien zelfs dat er daarvoor nog drie wedstrijden zijn voor de Haarland Cup. Twee of drie. Zou kunnen. Nou. Dus, maar dan moeten de moeten de luisteraars maar even kijken op www.svzandvoort.nl. Goed, dan kun je dat vinden. Gaan ze doen. En als jij er weer de weer acte de brilans geeft en we hebben een live uitzending, dan we zullen, we gaan dan, we weer bij gaan. Dan halen we er we natuurlijk weer in. Ja, ja. Dankjewel, Joop. Goed. Het Joop. zal niet de eerste keer zijn. Nee, Joop, Super. Hartstikke bedankt. Oké. Oké, hoi. Dat is uh, half vier geweest trouwens. Alweer half vier geweest. Betekent tijd voor de evenementagenda. Albert-Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ja. Heb je een pen en papier bij de hand? Ja, natuurlijk bij de hand. Oké, okay, nou, vanaf afgelopen woensdag 1 augustus tot en met morgen 5 augustus. En wie weet het niet, is er de caravaan op het uh, Festival Hart aan het Badhuisplein. En uh, dit jaar bestaat de caravaan 20 jaar. Ooit begonnen als kleinschalige theaterfestival is caravaan uitgegroeid tot het Noord-Hollandse reizende uh, festival in de zomer. Uiteraard wordt het jubileum uitgebreid gevierd met een groot speelgebied, feestelijke activiteiten en een expositie over 20 jaar caravaan. Ontspanning of bedreiging, spel of gevaar, dat is het thema van de caravaan dit jaar. De feestelijke opening uh, is inmiddels uh, geweest, uiteraard afgelopen woensdag op het Badhuisplein. En u kunt meedansen, een extreem verfrissend en energieke muziek van de negenkoppige band Bongo Mati. En zometeen na het volgende plaatje gaan we praten met Titia van de caravaan over hoe het een en ander rijdt en zeilt en wat er allemaal al gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat. Gaan we verder naar, uh, uiteraard vandaag natuurlijk, voor wederom gememoreerd, Jazz Behind the Beach vanaf 7 uur, gigantisch jazz uh, festival uh, Behind the Beach. Gisteren Behind the Bar, vandaag Behind the Beach Morgen op, op de beach En uh, live vanuit de studio Dat uh, Jazz Behind the Beach begint vanavond om 7 uur Nou en uh, de liefhebber van Jazzmuziek Kan zich zeker kunnen vinden in het programmering Waar we het al over gehad hebben En op de vier buitenpodia in het centrum van het dorp De organisatie heeft natuurlijk een aantal Geweldige jazzmuzikanten en bands kunnen boeken Dus jazzliefhebbers en aanverwante muziek Van harte welkom vanavond Bij Jazz Behind the Beach in het centrum van Zandvoort. Morgenochtend 10 uur Op uw lokale radio zie je Cfm. Niet twee uur, nee. Vier uur live CFM Jazz. Vanaf tien uur alles in het kader van, kader van jazz om het Gasthuisplein. Hoe vind je die? Hey, dat kan er ook nog wel bij. Goed, dat was uh, de, de CFM Jazz van tien tot twee morgenochtend. En daarna gaan we natuurlijk naar het strand van Jazz at the Beach. En daarvoor moet u zijn bij Beach Club 10. Want daar treedt onze eigen Zandvoortse tenoorsaxofonist Ger Groenendaal op met zijn band. En heerlijke mainstream jazz muziek. Heerlijk als het zonnetje meedoet. Heerlijk gezellig Zondagmiddag lekker op het strand. Genieten van Ger Groenendaal en zijn band. Verder hebben we nog een optreden van Moefit. Een muziekpaviljoen op Draadhuisplein van 1 tot 4 uur uiteraard gratis. Ze spelen covers van de 60s tot heden, met onder andere muziek van de Beatles, Santana, Tina Turner, Amy Winehouse, Anouk en vele, vele anderen. Gaan we naar zaterdag 11 augustus. Dan vindt het 17e strand schaaktoernooi eh, plaats op het strand. En waar dan, waar dan? Juist bij Meijer aan Zee. Strandafgaande voorvage nummer 16. Dat alles begint om 11 uur en duurt tot half 6. Eh, dit gezellige toernooi zal dit jaar voor de 17e keer plaatsvinden. Waarbij toernooiwinnaar Peter Rijpers uit Nieuw-Vennep zijn titel zal verdedigen. De eerste ronde begint om 11 uur. En het spelen van de ronde 5 zal zo rond de klok van 5 uur. En waarna uiteraard de prijsuitreiking plaats gaat vinden. Dat is dus op 11 augustus. Augustus, vanaf uh, 11 uur in Meijer aan Zee, het 17e schaaktoernooi. Gaan we naar zaterdag en zondag 12 augustus, dan is het weer uh, feest op het circuitpark Zandvoort met het Dutch Powerpack Festival aan de burgemeester van Alvenstraat 108. Wie weet niet, niet waar dat circuit ligt. Het DPP, afgekort, uh, festival is een gevarieerd internationale race evenement met een hoofdrol weggelegd voor de series van het Dutch Powerpack. Naast de races van de Renault Clio Cup, Dutch Formule Ford, Formule Swift Cup, Dutch Promotion Open en en de Wrestle Cup zijn er ook wedstrijden van de historische Formula Monoposto's. Daarnaast wordt het smullen met sensationele bochtsnelheden van de internationale Supercard Series. Zaterdag en zondag, Dutch Powerpack Festival op het circuitpark Zandvoort. Gaan we naar de zondag, 12 augustus, zomermarkt in het centrum. En dat begint alles morgen om 10 uur en duurt tot 6 uur. En jaarlijks worden er drie mega-jaarmarkten georganiseerd. waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort zullen domineren. Daarnaast zijn hier, een dag, hier de hele dag diverse attracties, ja Muziekshows en nog veel meer te beleven. Zondag 12 augustus. Zomermarkt in het centrum van Zandvoort. En tot 12 augustus bent u ook nog van harte welkom op de zomerexpositie. Zeezichten in de Gatenkerk. Grote Krocht 45. Uh, dan, iedere donderdag duidelijk even, ook even op wijze. Ik heb er zelf ook nog nooit aan meegedaan, maar ik hoorde van iemand die daarbij was. Iedere donderdag zijn er bunkerwandelingen te maken met een gids in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dat begint dus altijd om half elf. Elke donderdagochtend vertelt een deskundige gids u tijdens deze tocht in de Amsterdamse Waterleiding Duinen alle ins en outs over de betonnen kolossen uit de Tweede Wereldoorlog. U gaat van de paden af en kunt eventueel de bunkers in, als u dat wilt, waarvoor stevig schoeisel en passende kleding wordt aanbevolen. Maar die reactie van diegene die ik sprak, het is absoluut een keer de Moeite waard om dat, die bunkerwandeling te gaan maken. Wilt u daarbij zijn, ga dan eerst even langs bij het VWV in Zandvoort en schrijft u in. Zo, dat, dat was, was hem. hem. <laughs> dat, dat was hem. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En zo dadelijk gaan we het hebben over de karavaan die nog tot en met morgen hier in Zandvoort is. Schoon in de schule, de jongens hebben belacht. Doch meer had ze überhaupt nichts gemacht Ze waren zo so zus, ihre bijna zo so lang. Bin ben fast een jaar in ihren Ballettkurs gegangen Als ik erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, heb ik, nein, danke, auf mijn Parker geneeg. Dat had sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert. Wie sie gehen en stehen, wie sie dich ansehen.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 Jan, dat het een van jouw favoriete plaats is, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe is het met Maris, alles goed? <laughs> Vrouwen, Rikieren, Diewet, de Roche Cicero. We gaan het hebben over de caravaan. Je zei het al in de evenementenagenda. Titia Bouwmeester is aangeschoven. Welkom, Titia. Ja, dankjewel. Uh, ik, ik heb je voorgesteld aan de, de, de luisteraars als Titia van de caravaan. Ja. En wat is jouw functie binnen, binnen het theatergebeuren van ik de caravaan? Ik ben de uh, leider van caravaan. Dus ik uh, selecteer de voorstellingen en... Uh, we maken elke keer een heel mooi programma. Ja, de caravan, ik zei het al in de vooraankondiging, heel kleinschalig begonnen. Ja. En door de jaren heen uitgegroeid. Ja, 20 jaar geleden is Caravan begonnen door een aantal vrolijke kunstenaars en theatermakers die dachten er moet wat meer leven in de brouwrij zomers in Noord-Holland. Dus die hebben een aantal caravans uh, opgeschilderd en dan zijn ze met uh, straattheatervoorstellingen langs dorpen in Noord-Holland uh, gaan reizen ja. zomers. En uh, eigenlijk is dat van een uh, meer op straattheater gericht festival uitge uh, uitgegroeid tot een groot festival waar je veel locatievoorstellingen kan zien en met een heel gezondheidszicht het is een festivalhart. Uh, en nu, dit jaar uh, staat het festivalhart uh, in drie steden. Dus we hebben gestaan in Horen aan Zee, Egmond aan Zee en nu dan de laatste etappe in Zandvoort aan Zee. En dat is echt voor het eerst, hè, dat, je, dat je onder eimuilen uh, uitkomt. Ja, oorspronkelijk zit de uh, caravan meer in de kop van Noord-Holland. Ja. Dus de afgelopen drie jaar stonden we ook op alle in, uh, in steden langs de West-Friese Omringdijk. En nu dit uh, komende drie jaar staan wij echt aan zee... En uh, mogen we ook in Zandvoort spelen? Nou, wat is er ja, leuker dan in Zandvoort je? spelen? <laughs> Ja, dan denk ik aan een schepje en een... Uh... Ja, nou ja, de, nee. spelen kan je doen met een schepje en ja. spelen kan je ook doen bij een voorstelling. Ja, ja en jullie hebben een hele leuke, mooie locatie. Uh... Ja, de dus... mooiste plek van Zandvoort, noem Kijk, ik het. dat mag ik graag ja. horen. Gewoon naast het casino, met zicht op zee. Daar, op een plek waar het ook altijd mooi weer is, tussen is, uh, een mirakel. Uh, echt wel het mooiste terras daar. En ja. uh, daar hebben we op het Badhuisplein, op het, uh, op, echt op het Duin, uh, hebben we ons festivalhart ingericht. Daar is een zeekeuken waar je kan, uh, eten. Vanavond serveren wij Duinkonijn. En er zijn allemaal kleine voorstellingjes daaromheen. En je kan uh, families kunnen uh, aanwaaien en meebouwen aan een zeemonster. Wat we maken van allerlei uh, afvalmateriaal uit de zee. Nou, eigenlijk is er dus van alles wat te doen. En dat festivalhart is gratis toegankelijk. Uh, daar, uh, dus je kan gewoon even ja. langskomen. Uh, vanavond is er ook live muziek. Om kwart voor elf. Leuk. Ja. En, en, en wat voor soort muziek? Uh, nee, ja. Het is een, het is een, het is een uh, soort uh, akoestische... Het zijn de vijf waanzinnig mooie meiden... die hele vrolijke, uh, swingende muziek uh, spelen. Het is uh, een beetje, beetje country, een beetje soul, een beetje van alles wat. En op een gegeven moment, uh, in de voorbereidingen... moet je programma samenstellen. Ja. En, uh, volgens mij is het heel ...breed qua, qua cultuur- en kunstzinnige uh, uit, uitstraling? Nou ja, we hebben het festivalhard. Daar zijn kleine voorstellingen. Zijn, we hebben vooral veel beeldende muzikale voorstellingen... ...die je gewoon kan beleven... ...waar je ook niet uh, eerst het programma-boekje hoeft te lezen... ...om het te kunnen begrijpen. Ja. Uh, en in de duinen... ...staan de locatievoorstellingen. En dat zijn eigenlijk ook voorstellingen die vooral heel beeldend en muzikaal zijn. Dus ook dat is, zijn echt voorstellingen, uh, theatrale belevenissen... ...hele avontuurlijke voorstellingen. Goed, dus vanavond een zoete inval met diverse kunstuitingen en beeldende kunst... ...met als afsluiter gezellige muziek. met ja. Mooie meiden, zoals we jou begrepen hebben. Ja. Goed. En dan hebben we morgen is alweer de laatste dag. Morgen is alweer de laatste dag, ja. Ach, gaat ja. het snel allemaal, hè? Ja. Uh, uh, wat wil ik nog even vragen? Oh ja, ben je een beetje tevreden over het aantal bezoekers... wat je in Zandvoort hebt mogen ontvangen? Ja, zeker. Ik bedoel, um, er komen veel mensen ook uit Haarlem kijken. Er komen mensen uit andere delen van Noord-Holland die ons kennen. Die denken, nou, ik wil dit een keer in Zandvoort zien. Veel Zandvoorters wagen zich al even in het festivalhart om een biertje te drinken. Ja. En ik zou zeggen, ik kom vooral ook naar uh, de mooie uh, locatievoorstellingen kijken. Vanavond speelt bijvoorbeeld uh, de voorstelling uh, Aapnoot Boom van de jongens. Die spelen hier uh, vlak achter het badhuisplein in, in de duinen. Ja. En die hebben een, een enorme grote stalen podium gebouwd van 30 meter doorsnede. Waar zij een spektakelvoorstellingen opspelen. Uh, een soort alternatief scheppingsverhaal. Een hele grappige, inventieve uh, voorstelling waarbij je uh, echt die duinen weer even op een hele andere manier kan beleven. Goed, en dan morgen dus de slotdag. Ja, morgen de slotdag. Hoe laat beginnen jullie morgen? Morgen beginnen we ook om twee uur. Ja. En uh, eindigt het zo uh, rond het eten. Rond het eten? Ja. Goed. Uh, ben ik iets vergeten? Nou... Uh, Heb jij nog iets op je lijstje staan? Uh, ik dat je denk graag kwijt wil? Uh, kom vooral eventjes langs in het festivalhart. Daar is ook een kassa. Daar kan je kaartjes kopen voor alle voorstellingen. En uh, ik zou zeggen, uh, probeer het gewoon even. Kom even ja, langs, ja, het is het, heel gezellig. Het zal voor me menig een, want het toch een beetje een drempeltje voelen. Maar het is toch heel laagdrempelig als ik je goed begrijp. Zeker. Kom gewoon kom, is... kom, gezellig langs. Kom, kom, hè. Laat het over je heen komen. Ja, of verwijs je gasten uh, die ja. je hebt in je hotel van... Het dus festivalhart is ook echt geschikt voor families. Uh, dus daar kan je prachtige kleine voorstellingen zien voor kleine prijsjes. Dus voor 4, 5 euro uh, ja. kan je daar al een voorstelling zien. Ja. Titia, hartstikke bedankt voor je je, je je even tijd hebt beter te vinden om even naar de studio te komen. We wensen je met je organisatie een volgende hele, hele gezellige avond en dag morgen. Dankjewel. En uh, we zijn als Zandvoort ontzettend blij dat jullie uh, de moeite hebben genomen om bij ons langs te komen. Nou, het, het, het is ons een genoegen. Goed, Titia, hartelijk bedankt voor je ja. komst naar de studio. Oké. Okay. En zo meteen om kwart over vier Dan nemen we contact op met Ben Sonneveld. Gaan we eens even live kijken wat er allemaal gaande is bij de caravan hier in Zandvoort. Nog tot en met morgen, tot en met het uh, avond kun je lekker genieten dus vanaf twee uur morgenmiddag weer voldoende daar te doen Op de Salfordse Radio. De Agneta Venskak. En hier is Al Alweer het ene laatste plaatje wat betreft uur 2 van Salford op zaterdag. Ga jij maar even een slokje water nemen, Albert-Jan. Daar ben je wel aan toe, hè, denk ik. <laughs> gaan we doen, gaan we doen. Een Wat is er weer veel te doen hier in Salford? Ongelooflijk. In Salford gebeurt het. We hebben zin in Salford. Ook in het volgende uur, uiteraard, weer veel meer over de activiteit in Salford. Waaronder een gesprek met Ben Sonneveld. Hij staat bij de caravaan Even kijken hoe het daar is. En verder veel meer informatie. We hebben dier van de week. Shark. We, We hebben Shark. Shark is weer terug. En een prachtig mooi jazzgedicht. Van Jules Delder. Delder. Nou, geweldig. Gewoon blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Zometeen ook na vier uur weer bij je. I still hang around. The long oh. sound oh. Of me.